Brussel maakt zich onder meer zorgen over het juridische systeem en de Hongaarse mediawetgeving en stapt daarom naar het Europese Hof van Justitie. Tegen Hongarije loopt al een procedure vanwege de lakse aanpak van het begrotingstekort. De regering in Budapest moet voor 22 juni maatregelen nemen, anders loopt Hongarije bijna een half miljard euro aan Europese subsidies mis. In Heerle is een jongen van 17 opgepakt die met een quad was ingereden op een motoragent. De jongen reed met, het, met, het, met de quad met iemand achterop door Heerlen. En toen hij een motoragent zag, ging hij er met grote snelheid vandoor. Tijdens de achtervolging probeerde de jongen de motoragent een paar keer van de weg te drukken. Samen met een collega wist de agent de quadrijder aan de kant te zetten. De jongen blijkt geen rijbewijs te hebben. Hem wordt poging tot doodslag ten laste gelegd.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 Het weer, de bewolking neemt toe en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. De zuidoostwind trekt aan en het wordt een graad of 13. Morgen wisselvallig en maxima dan tussen 14 en 17 graden. Ah, en we keesinformatie. Hier staat Fiel op de A4 vanaf Amsterdam naar Den Haag. Het is de nasleep van een aanrijding tussen Hoge Maade en Leidsendam 4 kilometer.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 En dat betekent als je niet dat nu een halt toeroept dat dat steeds lastiger wordt in de toekomst. En ten tweede is het slecht omdat ja, ook de financiële markt ons in de gaten houdt. En we hebben daar natuurlijk grote belangen uit staan. 400 miljard staatsschuld die st permanent wordt geherfinancierd. En als die rente gaat stijgen kan ons dat miljarden kosten. Staatssecretaris Ben Knaap, u bent onderdeel van een demissionair kabinet. Er moet uh, bezuinigd worden en daarbij werd afgelopen tijd zeker ook naar ontwikkelingssamenwerking gekeken. Nogal, bent u opgelucht dat het kabinet is gevallen? Nou, ik zit er een beetje dubbel in. Ik vind het uh, jammer en ik vind het ook slecht... dat we geen ordelijke begroting voor elkaar hebben gekregen. Want wij willen graag betrouwbaar, stabiel zijn. Uh, ook binnen Europa. Dus dat betreur ik. Uh, een zeker gevoel van opluchting is me ook niet helemaal vreemd. Uh, omdat uh, ik beheer de portefeuille Europese Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Ja. En dat uh, zijn portefeuilles waar uh, uiteraard de PVV vanaf het begin heeft gezegd... Uh, daar gaan we tegen keer, want daar zijn we het mee oneens. Dus in die zin had ik ook weer niet zo heel veel met de PVV te maken. Maar er hing toch altijd wel een beetje zo'n zo schaduw van, van chagrijn en ongemak overheen. En die is nu weg. Geert Tomloo, u was kandidaat uh, kandidaatkamerlid voor de PVV. Heeft u de afgelopen dagen nog gedacht, je zal nu maar in de PVV-fractie zitten? Dat heb ik meermalen gedacht. Ja, ik zie ook het gezicht een beetje strak staan. En vooral Wilders gisteren, uh, die gaf toch wel een uh, aan, uh, aangeschoten. Een aangedane indruk. Ja, en waarom zouden de PVV-fractieleden het moeilijk hebben op het moment? Omdat die binnenkort waarschijnlijk uh, toch al hun baan gaan verliezen. De... Allemaal, ja? Nee, ik denk, ik denk dat uh, Geer nog steeds goed is voor uh, 15, 16 zetels. Geen probleem. Maar het wordt nu dringen op de lijst? Het wordt dringen op de lijst. En er zijn natuurlijk een paar oude strijdjes en rekeningen worden vereffend. Ja, het is crisis niet alleen op de beurs en in Den Haag... maar ook op de Sallandse heuvelrug. Het korhoen sterft uit. Bioloog Dekkers, hoeveel zijn er nog? Uh, ze hebben nog twee mannetjes gezien. Oude mannetjes wordt er dan bij gezegd om het nog Hele even erger te maken. Maar nog en, oude mannetjes. en de schrouwtjes zijn zo goed gecamoufleerd, die kan je niet zo goed tellen. Dus de een zegt zes, de ander zegt acht. We weten het niet maar zeker, maar het de, houdt niet over in ieder geval. de tien komen ze niet uit in ieder geval. Nee, het is uh, een gesteld. PvdA-voorzitter Hans Spekman wil PvdA-prominenten die buitensporig veel verdienen, royeren. Straks gaat in onze rubriek Zwart-Wit Govert Buis daarop in. Goedemiddag Govert. Goedemiddag. Vanaf welk bedrag moet je je zorgen maken? Vanaf wanneer ben je een graaier? <laughs> Nou, volgens Eva Jinek begreep ik dat 150.000 euro dat dat de hogere middeninkomens zijn. Dus dan wordt het al heel snel gevaarlijk. <laughs> maar circuleren de bedragen of dat niet nog? Nee, kijk, de, de, de norm is natuurlijk wel gewoon een, een norm die heel vaak dan, dan genoemd wordt. Dus ik weet niet of Hans Sprekman dat ook in dat interview zal gaan noemen. Ik heb alleen de samenvatting die is momenteel bekend. Maar dat is wel eens een norm die dan momenteel ja, En dat geldt gehad gehad ook voor wordt. mensen in het bedrijfsleven? Dat is want, lastiger. Want dan moet uit de bossen zorgen. De, maken. Het is natuurlijk vooral in de, in de publieke functies. en ook in de raden van, van de commissarissen. Daar, uh, daar, daar, daar is met name oorzaak uh, ja, van de onvrede momenteel. Onze dichter vandaag is André Degen. En zijn gedicht hoort u tegen drieën. En als u een vraag of een opmerking voor ons heeft. gaat u dan naar de website. Dit is de dag.nu of reageer via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DIDD. Staatssecretaris Ben Knapen van Ontwikkelingssamenwerking en Europese Zaken. De schaduw van Chagrijn is verdwenen, zei u net. Ik vond het wel een mooie zin. Eh, dank je. Ja. <laughs> um, maar dat betekent dat u wel heel lang met die schaduw van Chagrijn heeft moeten werken. Namelijk vanaf het begin van dit kabinet. Uh, nou, het, ik, ik moet zeggen dat uh, als het gaat om ontwikkelingssamenwerking uh, was het zo... En zal het ook wel zo blijven dat uh, de PVV, die, die las iedere keer eigenlijk uh, het vaste riedeltje draaide ze af. Uh, dat het schande was en dat het weggegooid geld was, et cetera. En overigens ging iedereen dan vervolgens over tot de orde van de dag. En ik heb wat ontwikkelingssamenwerking betreft eigenlijk vanaf het begin... alle hervormingen die ik daar heb doorgevoerd, heb ik eigenlijk gedaan samen met... Partijen Die uh, we de, toen de oppositie noemden. Ja. Uh, Omdat ik. Uh, ja, dat mag ik nou, niet meer nee nou, laat, me ja. laat ik zo zeggen. Kijk, ik, ben er, ik heb ook steeds in het begin gezegd. Kijk, als jullie er niets voor voelen. dan ga ik er ook niet aan beginnen. Want uh, ik weet hoe het gaat uh, in dit met je. Uh, politici komen en gaan. en je wilt niet ten opzichte van het buitenland, dat je iedere twee, drie jaar zegt... nou, we gaan het allemaal helemaal anders doen. Je moet U zegt, ik heb eigenlijk altijd samengewerkt met de Kamer... Ja. breder dan alleen de coalitie plus de PVV. Nou, ik heb nooit met de PVV samengewerkt. Want uh, zij hebben in het gedoogakkoord afgesproken... dat ze wat uh, ontwikkelingssamenwerking betreft... überhaupt wat buitenlands beleid betreft... Oh ja. dat ze zich van uh, het uh, akkoord niet zouden aantrekken. Dus daar hebben wij eigenlijk altijd samengewerkt met andere partijen. En in, in mijn geval moet ik zeggen, wat het ontwikkelingssamenwerkingsdeel betreft... Ging dat eigenlijk ook heel goed. Nou, heeft u ooit geprobeerd wel de PVV ook misschien nog uit te leggen... of te bekeren tot die ontwikkelingssamenwerking? Ik heb in het begin wel eens wat gesprekken gevoerd. Uh, met wie? Uh, met uh, de, de, degene die uh, ontwikkelingssamenwerking in zijn portefeuille heeft... Johan Driessen. Uh, maar ik heb eigenlijk heel snel gemerkt dat uh, dat, dat uh, toch uh, weinig uh, kans bood. Kijk, want ik heb in het begin ook wel gedacht... als iemand eenmaal een beetje medeverantwoordelijk zou kunnen worden gemaakt voor een beleid en er ook wat beter in komt... dat je er ook wat meer gaat, van gaat begrijpen, wat meer begrip voor gaat hebben. Maar goed, het profileringspunt van uh, de PVV om uh, te zeggen weg ermee... Uh, was zo overheersend. Ja, daar kwam u niet doorheen. Nee, dat, dus dat heb ik ook heel snel... Uh, dat staat dus op de rotse plekken geslagen. Ja. ja. Even naar die 750 miljoen. Die stond in dat Catshuisakkoord. In er zou 750 miljoen bezuinigd kunnen worden op ontwikkelingssamenwerking. Had u dat voor uw rekening kunnen nemen? Nou, zover was het niet. Voor volgend jaar ging het om uh, 500 miljoen. En uh, kijk, de volgorde is zo. Uh, het, in het Katshuis komt men tot een akkoord. Ja. En vervolgens wordt dat voorgelegd aan fracties. En vervolgens wordt gekeken of uh, bewenslieden daarmee uit de voeten kunnen. Ja. Maar we zijn nooit bij fase 2 gekomen. We nee, staan bij beetje, fase 3. Maar u had er wel over nagedacht, wat u zou kunnen trekken en wat kijk, niet. Kijk, waar het mij steeds om ging, is dit. Um, dat is dat... Uh, kijk, ik ben niet onredelijk... Uh, en ik heb steeds gezegd, uh, ik, ik, ik ga hier ook niet inzitten onder het motto... Uh, daar is geen millimeter ruimte. Maar ik wil zeker weten, en zover was ik nog niet... ik wil zeker weten dat het hervormingsbeleid... Uh, dus vermindering van het aantal landen... het intensiveren op een beperkt aantal van vier speerpunten... Mm. dat ik die dingen kan doen. En daar had ik middelen voor uitgetrokken. En als die zouden worden afgeroomd, ja, dan waar, zou het voor waar, mij een lastige vraag zijn. Waar lag de grens dan? Bij welk bedrag? Nou, dat hangt met een paar dingen samen. Uh, dat hangt bijvoorbeeld samen met uh, hoe we zouden omgaan... met toekomstige extra uitgaven voor het klimaat. In het regeerakkoord stond dat die klimaatmiddelen... ook uit ontwikkelingssamenwerking zouden moeten worden betaald. Nou, nu zag het naar uit dat dat in dit nieuwe akkoord zou verdwijnen. Uh, in het nieuwe akkoord stond ook een, het principe van een geefwet... waardoor het makkelijker wordt voor burgers... O, ook aantrekkelijker wordt om aan uh, NGO's uh, um, uh, te doneren. Nog, nog aantrekkelijker, want dat kan je al aftrekken nu, toch? Nee, dat geldt tot nu toe alleen voor de cultuursector. Uh, en dat, dat nee, zou toch, dus als je goede doelen geeft, geeft, mag je toch aftrekken? Ja, maar je krijgt een, uh, als je voor de cultuursector uh, middelen beschikbaar stelt... Uh, geeft, uh, dan krijg je een extra aftrekpost. Oké, okay. voor en bedrijven dat, of voor burgers? Burgers. En dat okay. zouden we dus, uh, daar was ook discussie over, dat we dat ook zouden doen voor um, ontwikkelingssamenwerking. Ja, dus dat er meer ruimte zou komen. Wat, wat, simpelweg, wat ik ook wel goed vond, dat betekent dat je het een beetje weghaalt bij de staat en wat meer aan het uh, particulier initiatief laat. Dus daar was ik wel voor. Ja. Dat zou ook ruimte bieden. Het laatste was dat we nog aan het kijken waren in hoeverre we de middelen voor internationaal beleid van de diverse departementen meer konden richten op ontwikkelings. Uh, relevante activiteiten. En dat zou ook betekenen dat je vanuit uh, klimaatmiddelen, dat je vanuit uh, landbouwmiddelen, dat je vanuit defensiemiddelen de komende jaren zou kijken hoe ver kun je dat ja. niet op ontwikkeling. Dus wij waren daar allemaal nog, zover waren we allemaal nog niet. En pas aan het eind had ik kunnen zeggen, nou als ik alles optel en aftrek, trek, is dat redelijk of niet? Ja, dus het bedrag daarvan zegt u, dat weet ik niet of ik het voor mijn rekening kon nemen. U vond het niet erg dat er over nagedacht werd, maar daar zou wel heel precies gekeken moeten worden of uw beleid door kon gaan. Dat was uw criterium eigenlijk. Precies. Ja. Ja. Ja. En kunt u een inschatting maken van hoeveel ruimte daar dan zit? Want dat willen ze vandaag graag weten als ze verder gaan met die, met die begroting opstellen. Hoeveel kunt u kwijt? Nou, dat ga ik zo niet uh, melden. Al was het maar omdat dan dat hele verhaal wat ik net aangaf van hoe kleden we dit in, hoe richten we dit in. Wat voor andere voorwaarden horen dat bij? Dat is allemaal iets wat je moet bespreken... voordat je uiteindelijk weet wat het ondergestreed ja, ja. betekent. Ja, u bent bang dat u het meteen kwijt bent als u het nu noemt. <hijen> uh, <hijen> ik zie u niet, want ik zit in Den Haag. maar Ik, ik u, kan me u, u uw uitdrukking voorstellen. U kijkt nu heel begrijpelijk. Lekker van begrip. Maar even nog, de, de, de, het kabinet is nu gevallen. U zegt, ik doe al altijd eigenlijk al zaken met de oppositie. Heeft u tips voor uw collega's hoe ze verder moeten nu? Uh, nou, dat zou het uh, aanmatigend zijn. Nee hoor, u heeft ervaring. Nee, kijk, ik, in die zin had ik het makkelijker. Uh, omdat uh, ik vanaf het begin ook voor uh, uh, Europese zaken... altijd aangewezen was op steun van de andere partijen. Want de PVV die, die, ja. die profileert zich onder het motto uh, weg ermee. Uh, en, uh, dat betekent Wel lekker de... dat u dat nou kan zeggen, hè? <laughs> nou... Lijkt me ook een opluchting voor u. <laughs> Uh, nou, dat, dat, dat ze daar zich mee profileerden, dat kon ik tevoren ook wel zeggen. Ja. Dat heb ik ook wel. Maar toen noemde u het net iets anders. Nee, kijk. Um, uh, viel het nou tegen in de praktijk, vroeg me af. Want u wist natuurlijk waar u aan begon. Maar ja, in de praktijk moet je dan toch maar merken hoe het gaat. Viel het tegen of viel het mee? Um, wat ik eerlijk moet zeggen is dat het viel me in de eerste weken enorm tegen. Omdat ik wat schok van dat verbale geweld. Um, daarna werd het eigenlijk steeds gemakkelijker. En geleidelijk aan laatste maanden moet ik zeggen dat uh, met name wat Europa betreft... Uh, ja, die, die, die, die schaduw van, van ongenoegen, dat die toch weer wat langer werd. En uh, zoiets als een... Uh, kijk, uh, wij, zoiets als zo'n Polen-meldpunt. Uh, ja. Ja, uh, wij kunnen wel in, in het buitenland wel uitleggen dat dat... Uh, ja, van dat, de PVV komt dat en dat niet dat van het kabinet. Ja. die mensen komt en dat wij daar niets mee te maken hebben. Maar... Ja, als we vervolgens uh, Wilders uh, uh, met een, de arm om de schouder met onze premier zien lopen... dan is het weer wat lastiger om te zeggen, ja, ja wij kennen die man verder niet. Dus dat wordt geleidelijk aan moeilijker. Had u daar last van? Nou, uh, het echt, kijk, onder, collega's onder elkaar in Brussel... Uh, die, die zijn allemaal veel te professioneel, om, om, die begrijpen dat wel... Maar natuurlijk uh, is, het, uh, is het, zeker ook als je berichten in kranten gaat lezen... is het iets, uh, voor je het weet, moet je je gaan uitleggen, gaan verdedigen. Ja, en, uh, ja ik zeggen, u had te last van. Laat ik zeggen, uh, nou ja... Um, een beetje. Je wilt, graag, ja, je wilt graag zo constructief mogelijk. Je mag gewoon kritisch zijn in Europa. Ik vind ook dat we dat moeten zijn. Maar je wilt dat vanuit een soort constructieve grondtoon doen. En als die toon voortdurend... Ja, door kruist wordt er af en toe zo'n zo schrille volumeknop... dan heb je daar wel last van. Ja. Ja. Even naar uw partij. Daar uh, moet nu uh, met stoom en kokend water een leider worden gezocht. De, de, zojuist is uitgelegd dat het partijbestuur dan toch wil... dat het door een verkiezing gaat gebeuren. Onder de leden bent u daarvoor? Nou, ik, ik, ik heb er niet zo'n uitgesproken opvatting over. Eerlijk gezegd, tot nu toe uh, zijn er altijd lijsttrekkers gevonden... waar een grote meerderheid zich kon armoren in kon vinden. Ik vind de charme van een, uh, van een verkiezing is natuurlijk wel... dat je een groot aantal mensen mee kunt nemen in het proces... en dus de, de herkenbaarheid van een kandidaat al heel groot maakt tijdens die rit. Dat zag je laatst ook bij ja. de wijze waarop dat bij de Partij van de Arbeid is gebeurd. Dus dat heeft een voordeel. Maar... Ik geloof niet dat wij in het verleden nou een geschiedenis hebben... dat we mensen erdoor duwen die, uh, die nee. niet op steun kunnen rekenen. Met respect voor nooit... het verleden bent u voor als ik goed luister. Zo is het. Ja, okay. um, gaat u meedoen aan die verkiezing? Ik? Ja? <laughs> een seconde aangedacht. <laughs> <laughs> uh, nou, is dat, dat zo'n ook... rotbaan? Uh, ik, ik denk dat ik, uh, dat is heel simpel, ik, dat, uh, ik ben daar denk ik niet geschikt voor. Nee, Wel voor Kamerlid? Dat vraag ik me ook af. Um, maar uh, dat, daar heb ik eerlijk gezegd nog helemaal niet over u nagedacht. Wel, daar heeft u wel even over nagedacht. Nee, ik, want die beslissing moet u komende tijd nemen. Uh, uh, uh, nou, eerlijk gezegd heb ik... Gisteren was er voor het eerst iemand die mij dit vroeg. En toen dacht ik, oh ja, dat is waar ook. Uh, heeft u er al 24 uur over dus nagedacht? Ja, maar het is... Nee, ik, ik, ik, ik denk eerlijk gezegd... Ik, ik was op het congres in januari... was ik uh, van, uh, van onze partij was ik buitengewoon onder de indruk van een vijftal uh, jonge uh, wethouders, bestuurders... die daar uh, een presentatie hielden over het nieuwe strategische programma. Mm -hmm. En ik dacht, ja, dat is eigenlijk de generatie die aan de beurt is... Ook voor, Kamerlidma ook ja, voor Kamerlidmaatschap. Dus, dus, dus, dus, dus dat is wat wel door mijn hoofd schoot inderdaad de laatste 24 uur... dat ik er denk ik zo over denk. Ja, u gaat dus zich waarschijnlijk niet kandidaat stellen voor die lijst. Uh, ik, ik zeg al, ik moet er nog eens goed over nadenken. Uh, ja. Maar ik, ik, en, en, ik en heb ziet... zo'n vermoeden. Ja. <laughs> en ziet u de nieuwe leider van de partij al rondlopen... dat u denkt van ja, dat is hem of dat is haar? Uh, ik, ik zie er een, een, toch een, een redelijk aantal uh, heel geschikte kandidaten. Uh, ik ga dat u nu niet Wat noemen. is de beste... Uh, want uh, dat, uh, meneer Tomlop, dat weet ik nog niet. Op maar er zijn, er, zijn, er zijn diverse mensen die ik denk Zo dat ik het doen. heel goed kunnen. Ja, ik stond er niet, meneer Tom Lowe. Op ja, Klink Ab voor Klink, de CDA. Ja, ik denk dat dat toch wel de beste keuze is. Ik weet niet of het al inmiddels is afgehaakt voor die, voor die plek. Maar, maar uh, hij kan nu de, de PVV weg is zou ik zeggen. Nee, laat op Klink weer eens komen. Ja, goed idee, meneer Knaapen. Ik zeg al, uh, ik, ik, ik, ik heb nog een U mag vrij uitspreken. He, het kabinet absoluut. is gevallen, u mag ja, alles zeggen. Ja, absoluut, maar. <laughs> geen CDA. Het is gewoon nog stop. even uh, ja, ik, uh, ik Ik heb geen. Ik, ik meen het serieus. Ik heb geen uitgesproken opvatting dat de een veel geschikter is dan de ander. er nee, zijn gewoon heel veel, heel goede kandidaten. Heel veel weet ik niet. Maar <laughs> toch wel een, een handjevol mensen waar je van zou zeggen. Nou, die zouden dat heel goed kunnen. Ja. Die zouden het ook leuk vinden. Want je moet er ook zin in hebben. Dat is ja. natuurlijk ook belangrijk. Grover het buis. Jij bent volgens mij CDA? Er? Ik ben serieus. Ja, op, in het openbaar? Dus wat jullie je moeten doen volgens jou? <laughs> nou, er zijn een, een aantal kandidaten, dat vind ik ook. Op, ja, ik denk is, ja, ja, ja, ja. is dit? En ik vind het ja. erg leuk om mensen even te laten zien van, kunnen ze campagne voeren? En dat, uh, en dat moet je met een interne verkiezing doen. Dat vind ik ook wel heel, uh, heel, heel, heel, heel boeiend. Kijk, ik denk. Uh, Sybro Buma, uh, Appling werd genoemd. Uh, Lisbeth Spies zou een mogelijkheid zijn. Uh, er zijn een aantal kandidaten. Zijn er. Jaap Smit van het uh, CNV wordt genoemd. Ja, iemand van buiten. Is ook, ik bedoel, er, kan, er kunnen allerlei verrassingskandidaten kunnen naar voren komen. Dus ik vind het heel belangrijk. En dat vind ik wel het, voorbeeld, het grote voordeel van een uh, interne lijsttrekkersverkiezing. Is dat mensen moeten bewijzen ja, dat, dat ze dat, dat kunnen. mensen kunnen overtuigen. Ja, dat dus ze ja. mensen mee kunnen nemen. Kijken. Dus ik ga met, met belangstelling kijken en ga dan, daar ga dan op een gegeven moment mijn ja. stem, stem bepalen. Maar dat, dat, dat ligt nu. U nog niet vast, nee. dus ik ben benieuwd... Uh, ja. Middelsdekkers, ik hoorde u voor de uitzending zeggen, ja, laat nee, bleker het ik, maar ik, worden. Ik, ik weet het wel, ik hoef daar niet over na te denken. <lacht> Namelijk? Bleker natuurlijk. Uh, dan, dan zijn we hem kwijt bij de natuur. En er de CDA ermee opgeschreven. <lacht> u kunt uh, zich aanbieden als campagneleider bij hem. Misschien is dat een idee? <lacht> nou, liever niet. Ik doe wel wat anders. Goed, Geert Tomlo, eh, PVV'er bent u, niet lid van de partij... want dat kan niet, maar dat kan wel, niet. wel sympathisant. Sympathisant, ik U stond woord. ooit op de lijst voor de Tweede Kamer, kwam er niet in... zat wel heel lang in een klasje en u kent Geert Wilders goed. Ja. Geen fijne dag voor hem gisteren, zei u net? Nee, het was geen fijne dag. Ik denk dat hij gisteren in de Tweede Kamer eigenlijk pas begon te realiseren... wat, wat, uh, wat de implicaties zijn van zijn keuze nee. van afgelopen zaterdag. Moet moeten even afscheid nemen van meneer Knaap... want die had precies 20 minuten voor okay. ons en die is nu voorbij. Ja. Fijn dat u er was. Veel dank. Veel wijsheid. Goed. Geert Wilders zat daar dus niet prettig. Waar, waar zie je dat aan? Lichaamstaal. Ja? Je, je kunt zien aan lichaamstaal wanneer hij weer in senang is... of wanneer hij het goed vindt of wanneer hij het spel leuk vindt. Wat er gisteren een beetje gebeurde was... van je mag niet meer meedoen met het spelletje. En daar houdt hij niet van. Maar hij heeft het zelf gedaan, toch? Hij heeft het helemaal zelf gedaan. Maar heeft hij zich dat niet gerealiseerd dan? Of, of wat, wat, wat, wat zit daarachter? Ik denk dat het, het allemaal een beetje te veel is geworden de laatste tijd. Hè? De combinatie van een hero Brinkman die afvalt... Uh, de, de, het malheur in, uh, in, in de provincie Limburg afgelopen vrijdag... met, met, uh, met het uit, uit, uit de provinciale staten zetten van de CDA, zeg maar. Het, het was een optelling van factoren... en ik denk dat hij gewoon iets had van dit wordt allemaal te veel. Ik kap ermee en ik zie wel... En ik zie wel, dat betekent nu eigenlijk, de facto... dat hij niet meer meedoet. Hij is niet meer belangrijk. Maar dan zegt u dat het eigenlijk een soort wanhoopspoging geweest? Geen maar... wanhoopspoging, maar hij denkt van... nou, kijk, als ik doorga, dan ga ik bij de volgende verkiezing... ga ik betalen voor al die uh, strenge bezuinigingen. Als ik nu kap, dan kan ik ook intern wat, wat, uh, wat mensen lozen... Uh, door een snelle verkiezing. En de, de, de tweede factor is... Hij, hij is eigenlijk niet zo goed in, in regeringstaken. Hij moet gewoon een oppositiepartij blijven. Nou, ja, nou dat is inderdaad wel gebleken. Um, Iedereen was ook wel verbaasd dat het zeven weken geduurd heeft. Want... Men zei ook al, ja, een paar weken geleden wisten we natuurlijk ook al... Ja. wat voor soort pakketten ongeveer op tafel zouden komen. <laughs> Ik denk dat je heel pragmatische keuze moet maken. Hij heeft een boek net gelanceerd. Hij had heel druk in mei. Er staan heel veel uh, boeklanceringsagenda-punten uh, uh, staan op de... Uh, hoe noemen dat, bijeenkomsten. Ik denk door, als hij drie weken, drie weken geleden had gebroken... dan hadden de verkiezingen voor de zomer moeten plaatsvinden. Hij heeft Met die drie weken heeft hij nog twee maanden extra tijd gewonnen. Dan dus... kan hij even het boek verkopen, bedoelt u? Hij kan het boek verkopen. Hij kan meer rust nemen en kan zijn campagne doen. Dat is gewoon, gewoon praktisch. Ja, maar de PVV is praktisch fel uit voorverkiezingen voor de zomer. Uh, en die hoorden toch bij die groep toch, als ik me goed herinner. Snelle verkiezingen, dat was toch ook het advies van de PVV, als ik me goed herinner. Ja? Dus dat Bij deze me niet mee. Volgens mij was het VVD, SP, Partij eh, ja, van de Brinkman, oh, om andere ja. Maar Brinkman nee okay, Ik dacht, nee. Het, nou goed. Maar is het nee. zo pragmatisch? Want het, uh, Politiek is soms heel pragmatisch, ja. ja, ja het, is gewoon, het is gewoon een beetje planning van wat, wat zeg ik, er komt natuurlijk een EK aan, dus, dus de maand juni staat niemand echt met zijn hoofd uh, dus bij het de verkiezingen. Dus geen zin in zijn agenda te bladeren en dacht nou... Ja, maar dat zijn factoren, daar hou je rekening mee. De kroonjuwelen, laten we het daar eens over hebben. Want Wilder zei afgelopen zaterdag: Ja, ik kan dit niet uh, voor mijn rekening nemen. Want dan gaan de oude mensen, uh, die worden daar de AOW'ers, die worden daar het slachtoffers van. En ook de anderen voor wie ik opkom. Laten we eens even kijken naar een aantal kroonjuwelen. Bijvoorbeeld het kroonjuweel van de gulden. Laten we eens even luisteren naar Arjo Klamer. Ja, dat kan, omdat uh, er toch langzamerhand een sentiment is in, uh, in Nederland, maar meer uh, algemeen in Europa. Dat uh, de vraag of, of dit soort beleid, dit soort Europa iets is wat we wel willen. En, en die gulden, uh, en die euro ook, lijkt toch, uh, met al het gepraat over, lijkt toch wel een hele kostbare zaak uh, te worden. Dus uh, ja, ik denk wel dat de bereidheid om wat meer uh, en, de, en de mensen zeker om, om te zeggen van we, we willen het anders en we willen die gulden terug, dat kan best uh, wat sterker gaan worden. Ja. Ja, dus je konjuweel van de gulden, waar Wilders natuurlijk met dat rapport nog uh, voor pleiten, dat lijkt dan volgens Arjo Klamer in ieder geval wel in vruchtbare aarde te vallen, om maar in die terminologie te blijven. Nou, er zullen heel veel Nederlanders, zijn zeker ouderen, die denken van, en ik ook nog steeds, ik ben, ik ben 57, ik denk nog vaak terug... Uh, moet ik even omrekenen in gulden, om nog weer dingen in perspectief te zetten... als ik voor een glas wijn 12 euro heb betaald. Maar, uh... <laughs> wat voor café gaat u hier ja. om? <laughs> dat, nou, Ik mag zeggen. het zeggen. een dure café met 12 euro. Jongens, en en, het, en dat het had u vroeger niet toen u 25 gulden betaalde voor een glas <laughs> Nee, maar dan had je een ander probleem. Dan ging je naar de, naar de filmbeurs in, of de televisiebeurs in Cannes... en dan, dan had je 50 francs voor een glas wijn... En dan zat je ook weer op die koers. Maar goed, ja. uh, de oude generatie heeft natuurlijk een bepaalde sentimenten met die gulden. Dat begrijp ik. En dus daar die, heeft hij wel wat bereikt, zou je kunnen zeggen. Het is het sentiment. Maar we hebben twee dingen. We hebben het sentiment goed voor Nederland. Als je zegt, ik ga voor het sentiment en ik ga terug naar de, naar de gulden, dan zitten we binnen no time, dan lopen we weer in klededracht uit voor een dam. Binnen no time zijn de windmolens weer aan het draaien en binnen no time rijden we 180 op snelwegen omdat die beboet worden. Ja. Is dat goed voor Nederland? Nee. Goed. Volgende wel. de Wiegepolder. Laten we even luisteren naar statenlid Johan Robenssin. Bent u voor of tegen ontpoldering? want daar gaat het om. En de PVV heeft naar mijn idee geen kleur willen bekennen, slag om de arm willen houden... en nu het kabinet gevallen is en ze al met één been in de campagne staan gaan ze weer voluit lopen roepen. Wij zijn tegen iedere vorm van ontpoldering. Ja, zo kan ik het ook. Nou, een zeer teleurgestelde uh, Robesin. Uh, dat kroonjuweel was ook nog maar niet iets van... De, het was echt iets van de laatste tijd, hè, <lacht> ja. <he>, dat kroonjuweel. <lacht> nee, nee, nee, ik, ik, ik, moest, ik begrijp die het niet. Om het alle respect ik niet, Ik begrijp de hele discussie niet. En ik begrijp, er moet een gultje komen. En dan moet er daarvoor als straf... Misschien kan Midas dat beter uitleggen als groeneloog. Maar daar moeten er dan weer iets voor terug doen aan de natuur. Ik begrijp het allemaal Maar wel. begrijp u de, de, de positie van de PVV daarin? Nee, ja, Wat de PVV doet, en dat deel ik wel... is dat je kijkt naar thema's waarbij burgers het gevoel hebben... dat de politiek hun, hun, niet, met hun niet met rekening met hun houdt. Hm. En een hettige polder is natuurlijk heel erg... politiek versus directe belangen van bewoners in die polder. Ja. En op, op dat scheidslak ga je als een, als een PVV zitten. Dat begrijp ik heel goed. Er wonen ook, ook beestjes in zo'n polder. Hoor oh ja. niet alleen mensen. Ja, natuurlijk. <lacht> niet te vergeten. Laten we nog even naar een kroonjuweel luisteren. Wat echt wel een kroonjuweel is van, vanaf het begin. De ouderenzorg. Nou, de ouderenzorg is natuurlijk wel iets waarvan de PVV zegt dat ze zich daar sterk voor maken. Hij heeft de afgelopen anderhalf jaar niet heel veel voor ouderen gedaan. En dat nu dan als excuus gebruiken om ja, de stekker eruit te trekken? Ik vraag hem me af. Dat was Saliane uh, de Haan van de AMBO, die niet zo heel blij was met het gewoon juwel. Ja, ik begrijp ook niet op, waarom eerst de ouderen nu zo'n hot topic bij de PVV dan weer zijn. Uh, in, in dit kader van, van het stoppen van de, de, de besprekingen. De AOW'ers werden ongeveer als het argument aangevoerd. Ja, dat dan. begrijp ik. Nou, misschien is er, hebben ze bij de PVV interne onderzoek gedaan. En blijken dat, dat ouderen boven de ouderen en de ANW'ers erg uh, veel sympathie hebben voor de PVV. En dat is puur is het dan een... Een, een strategische keuze. En ik, wat mij ook opvalt... is dat ik, ik dus niet meer praten over de islamisering. Ik hoor niet meer praten over de multiculturele samenleving. En vorig jaar uh, kwam het van alle kanten om ons af. Ik, bedoel, ik, begrijp, ik begrijp wel dat hij iets zoekt. Is maar dat niet de consequentie. Gewoon? Nou, ik vind opportunisme. Hm. Dat is vrij hard, zijn harde woorden. U hoorde altijd bij de partij, min of meer. Ja. Is dat voorbij nu? Nee, ik, ben nog steeds, ik heb nog steeds uh, sympathie voor, voor, de, voor de... U zei maar... bijna, ik ben nog steeds lid, maar dat kan niet. Dat kan <laughs> niet. Slip of dat zo. Ja, thuis. <laughs> ik hoor hem. U u ik wou zeggen, ik ben nog steeds fan, maar u ik geen fan. U heeft ook, nee. sympathie voor, voor het gedachtgoed, maar overweegt u bijvoorbeeld... om met iemand als Heerl Brinkman dan in zee te gaan, die zijn eigen partij nu opricht? Het, het kriebel natuurlijk. En dan zijn, uh, we, we hebben een afspraak staan deze week. We gaan in ieder geval bij elkaar niet thee drinken, maar koffie drinken. Of een biertje drinken kan ook niet bij hem. doet u niet natuurlijk. Nee, maar dus ik ga zeker even met de heer. Uh, ik ben ook benieuwd wat kijk, hij zal, Ik ben heel benieuwd naar zijn programma van Hero Brinkman en, en is er ruimte voor naast een Pvv, hoe aangeschoten die op dit moment ook is, en een groeiende populariteit voor de VVD is daar nog ruimte. Maar wat denkt u is die er? Nou ja, je praten al over het verdonkerd en is een beetje onherbiedig. maar je bedoelt toch? Er zitten toch tussen VVD en Pvv zitten zitten team stemmen. Die u heeft zou, zin die in zekels, zie ik aan u, u zou dat ja, graag doen. Ja, ik ben ook een rentpaard. En als ik de, als ik de baan zie, dan, dan kriebelt het toch. Mm. En dus met verkiezingen, als je mij verkiezingen zegt, dan word ik wel vrolijk. Ja, maar is, nou, met alle respect Geert Wilders en Heerl Brinkman. Heel Brinkman haalt het toch niet bij Geert Wilders? Dat is een hele goede... Op, op zich ben ik het helemaal ben het eens... Dat, Wilders een andere, andere grootheid is dan een Brinkman. Maar wat Brinkman wel heeft, hij, maakt wel, hij communiceert wel met een grote groep kiezers. En daarom noem doet? ik net ook een Abklink. Klink. Als ik een Abklink Klink zie, dan geloof ik hem. Als Abklink Klink tegen mij zegt, ik moet 2 miljard bezuinigen, dan geloof ik hem. Nou, het gaat om die geloofwaardigheid in de politiek. En u vindt dat Brinkman die geloofwaardigheid wel heeft? Ik vind Brinkman enorm gegroeid de laatste jaren. Ja. Goed. Nou, we wachten af wat u gaat doen, meneer Tonglo. Na het nieuws van half drie praten we verder met Midas Dekkers over het korrun... die bijna is uitgestorven in ons land. Staatsbosbeheer gaat nog één poging wagen om het beestje te redden... door vers bloed in te vliegen uit Zweden. En met politiek filosoof Govert Buijs gaan we het hebben over de grajers bij de Partij van de Arbeid, die wat voorzitter Hans Pekman betreft... allemaal de partij uitgeknikkerd worden. Nu eerst het nieuws van half drie, gelezen door Renate Evers. Radio 1, het NOS-journaal. De Europese Commissie wil de begroting volgend jaar met bijna 7 verhogen. Volgens voorzitter Barroso is dat nodig om aan de financiële afspraken te kunnen voldoen. De mededeling heeft direct tot kritiek geleid... omdat lidstaten van Brussel de opdracht krijgen flink te snoeien in de begroting... om het tekort onder de 3 te krijgen. Minister De Jager praat achter de schermen met diverse fracties... over de impasse rond de bezuinigingen. In de Kamer is grote oneenigheid over welke maatregelen Nederland moet nemen... om te kunnen voldoen aan de eisen van Brussel. Volgens De Jager is er nog niet onderhandeld. Een jongen van 17 is in Heerlen met zijn quad ingereden op een motoragent. Hij reed met iemand achterop door de stad en ging er vandoor toen hij de agent zag. Tijdens de achtervolging probeerde hij de motor van de weg te drukken. Hem wordt poging tot doodslag ten laste gelegd. En bij een fokker in Tolen in Zeeland zijn 25 verwaarloosde paarden weggehaald. De dieren werden slecht verzorgd en zijn ondervoed. De fokker ging al eerder in de fout en bij een nieuwe controle bleek dat hij zijn dieren weer verwaarloost. En dat zover het nieuws van dit moment. ANWB-verkeersinformatie. Er staan files op de A15 van Rotterdam naar Gorkem bij het knooppunt Gorkem 4 kilometer. A16 Breda-Rotterdam in beide richtingen... bij de Van Brienen-Noordbrug, 3 kilometer. De brug heeft er even opengestaan. En op de rijbaan richting Rotterdam... daar blijft de rechterrijstrook dicht. En dat heeft te maken met een spoedreparatie. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met aan tafel. Oud Kamermanit uh, voor de PVV, Geert Tomlo. Bioloog Middagsdekkers, met hem praten we over het korhoen. En filosoof Groverd Buijs, met hem gaan we het praten over de ethische code... die de Partij van de Arbeid wil opstellen voor graaiers. U kunt reageren via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DIDD... of ga naar de website ditisdedag.nu. Ik ben geen Nico de Haan, maar ten tenzij jullie mij erin luisteren. <lacht> is het <net> een <lacht> dit was een korroen, volgens mij. Wat is het voor een vogel? Een beetje een kapzonenskip is het. <lacht> kapzonenskip? Ja, het is, het, is, het is gewoon een, een, een, een rare, rare kip is het, die uh, niet in het kippenhok zit... maar die nog buiten rondwandelt. Althans, nog net. Uh, er waren er... Uh, Pak weg rondom de Tweede Wereldoorlog waren er nog een paar duizend van in Nederland. En nu zijn het er waarschijnlijk minder dan tien geworden. Dus ja. het, het, het, het holt achteruit. Ik heb even afbeeldingen gezocht op internet. Hij is zwart, klopt dat? Het mannetje. Ja? Ja, het is, echt, het is echt, echt een prachtig beest. Hoor. Als, je, als je hem ziet, dan denk je, ja, dat is echt een kermiskip. Is dat, uh, met uh, prachtige veren, helemaal zwart. En dan is, die, een uh, kaap, zo, en is, is hij prachtig ja. wit. En dan heeft hij nog mooie rode dingetjes. op zijn kop heeft hij uh, nog hangen. Of weet je dus een ding? Uh, dat dat een, een publiekstrekker uh, eerste klasse is, <laughs> uh, dat begrijp ik ook wel. Uh, uh, vroeger, toen er nog wat meer waren, waren, jagers waren het ook. Dat gold als het, uh, als het aller uh, Edelste Veerwild, veerwild uh, wat je kon bemachtigen. Dus, uh, want het is dat lekker of, of hij is dwijnt, snel? Uh, Daarbij de Veluwe en uh, Twente in de buurt, zal veel rug daartussen. Ja, dat zien die jagers vooral, zien dat tandenknars. Ja, want hadden. was hij lekker of was hij snel en was hij knap als je hem schoot? Uh, nou ja, je, je, weet, je weet hoe dat is bij die lui. Er zijn uh, sommige buiten zijn nog buitiger dan uh, andere <laughs> buiten... Uh, dan kan je dat je tegen je makkers in de jachthut... Uh, daar kan je mee aankomen. Om, om, maar waarom dan? Waarom, waarom ben je stoer als je een, een korhoen schiet? Ja, ja ik, ik begrijp sowieso niet waarom het stoer is. <laughs> nee, om iets om, is om, te schieten. Uh, maar tot, tot, dit, uh, tot 1974 mocht je, uh, uh, je korroenders uh, doodschieten. Ja. En kreeg je daar... Uh, de, Blooning voor te Lekker sausje bij. Kijk. En nu opeens is de wereld uh, te klein. als je er maar naar durft uh, te nou, wijzen. Ja, als er nog maar tien zijn, of bijna tien, dan snap ik dat toch wel. Uh, ja, maar dat is natuurlijk al een betrekkelijke zaak. De, men heeft het dan over het uitsterven van uh, het korhoen. Nou ja, dan, dan begin je al. oh jee, eerst de panda al. <lacht> en, <lacht> nou, dit weer. Een <lacht> mieter. Maar het is natuurlijk heel betrekkelijk. het begrip uh, uitsterven, uh, want uh, een eindje verderop. In Scandinavië en uh, Rusland er zijn er nog honderdduizenden. Uh, Waarom en wij... verdwijnt hij hier? Wat is er hier aan de hand dat hij zich hier niet meer thuis voelt? Uh, nou, het, het, uh, het milieu is uh, veranderd. Uh, er zijn, wat haast niemand weet... Er waren echt, echt vroeger... waren er ook niet zoveel korroenders hier. Maar er is een tijdje geweest... Laten we zeggen tussen de twee wereldoorlogen. Uh, toen, was het, uh, toen was het net heel lekker voor het korhoen, Want toen uh, werden die heidevelden die werden ontgonnen. Dus die waren in een constante staat van, van verandering. En er werd nog allemaal mijnhout aangeplant, van die dennenbomen. En dan waren er nog kleine boertjes die aan het ontginnen waren... aan de rand van de hei. En als je dat allemaal bij elkaar optelt... dan heb je precies het ideale ja, precies. hotel voor ja. korhoenders heb je geopend. ja maar ja, er zijn een paar kleine dingen veranderd in onze maatschappij. En kijk, als er nou één of twee of drie zijn voor het verdwijnen van een diersoort. Dan zou ik nog zeggen, nou, Allah, de mouwen opgestroopt. Uh, we Groenland. gaan er tegenaan, ja. Maar dit is zo'n kieskeurige Piet-lul. Ja. Ja, we <laughs> hebben echt van alles gedaan. We hebben de, de heide geplacht. Nou, dat was niet goed, want dan verdwenen ze voedselplantjes weer. zijn we de heide gaan branden. We hebben uh, hectares bos hebben we, uh, omgehaald. Allemaal speciaal voor het de Speciale voet, voedselakkertjes zijn er aan. Voor die, voor die, voor die tien, uh, hè, die, die twee ja. mannen met die. Met die, Volgens met mij is er ook een whiskymerk ja. naar genoemd. <truid> okay. ja, ja. Ja. ja, dat is de Famous Spruis. <laughs> we, we, we hebben echt, echt, echt verschrikkelijk... We mogen, mogen ons op de borst kloppen. En ik ben ook heel dankbaar voor alle mensen... die zich daarvoor hebben uh, ingezet. We hebben echt alles zeg, zegt gedaan. Zeg zonder om, cynisme? Zonder cynisme, ja. jazeker. We hebben echt alles gedaan om het dit beestje naar de zin te maken. Het is gewoon en niet gelukt. Het hij het gewoon. Ja. Wat moeten we dan? Moeten we de boswachter, zodat Coroen elke nacht in laten stoppen of zo? <lacht> een kopje thee erbij. We hebben Als het hier niet valt, lijn... dan dondert hij maar op. <lacht> we hebben een boswachter aan de lijn van het Nationaal Park de Salans Overhoog. Arend Spijker, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is een capsoniskip. Het is een heel mooie kip, ja. Nee, een capsoniskip. <lacht> Nou, heeft wel recht voor spreken, denk ik. Want? Nou, het is toch bijzonder dat zo'n mooie zo'n oer-onderachtige zo oer uit ons landschap dreigt te verdwijnen. Daar moeten we ons er zorgen over maken. Daar moeten we niet om lachen. Nee, maar we hebben ons er al een tijdje zorgen om gemaakt. We hebben ons best gedaan, zegt Midas Dekkers net, maar het heeft niet geholpen. Onvoldoende, we hebben er onvoldoende voor, de voor gedaan, denk ik. We hebben het landschap helemaal okay. uh, afgerond, af, af, uh, uh, nou, zou ik bijna zeggen. Er is geen, uh, geen, inderdaad, er is weinig geschikt uh, gebied meer over. Dat klopt. Dus toch ons eigen schuld? Ja. Het is onze eigen schuld, zeker. Dat geloof ik wel. Deels wel. Andere, ja, misschien helemaal wel. Want uh, alle potentiële oorzaken, dat denk ik dat we als mens dat hebben gedaan. Ja. Ja. Maar dat landschap, dat is uh, inderdaad onttakeld. Het boerenland van vroeger is niet meer, komt ook nooit meer terug. Maar we hebben hier nog wel uh, 1200 hectare heide waar die eventueel zou kunnen leven. En dat heeft hij ook bewezen. De laatste 20 jaar was dit de enige plek waar hij naar voren kwam. Ja. Alleen de laatste jaren zijn er blijkbaar toch wat dingen gebeurd waardoor het uh, nog lastiger wordt. Ja. Ja, maar, ja, maar ja, het is een beetje een verwend dier dat hij hier gewoon niet wil zijn en dan donde je ook maar op, zei Midas Dekkers net. Nou, het is geen verwending. Het is een kritische soort. En er zijn heel veel soorten al verdwenen... die heel kritisch waren en toch op het laatste moment... zich aan hebben gepast. Deze die heeft waarschijnlijk nog even meer tijd nodig... om zich aan te passen. En dat hoven wij hem ook te geven, die tijd. Beetje geduld, hè, Midas. Nee, hier, hier, hier, wordt, hier wordt de wereld een beetje omgedraaid. We doen nou net alsof er uh, eerst natuur was... En met, met een korhoen en toen verdween die natuur... en toen had dat korhoen daar geen zin meer in. De waarheid is dat... Het landschap waarin dat korhoen zich op, op zijn gemak voelt... dat is een buitengewoon onnatuurlijk landschap. Er zijn voor, op dit moment voortdurend boswachters bezig... om uh, bossen om te zagen... omdat die korhoen dus niet van zoveel bomen houden. Dan, hey, nou, dat is dan wel vervelend Weet voor u, die eekhoorns, denk nou, ik nou, dan. Uh, u zegt, de prijs willen. wordt te hoog. Ik denk dat je dus we zijn nu uh, stukken natuur zijn we minder natuurlijk aan het maken omdat het korroon daar toevallig van houdt. En als het korroon nou zou zeggen van... nou, dank u wel, dat is erg fijn. Dan ja. uh, komen we z'n ja. allen ja. En ik zal tante Truus ook even bellen. of ook. Maar nee, dat doet het klerenbeest niet. Dus als je nou de natuur aan het vernielen bent... om het één beestje naar de zin te maken... Ja. en dat beestje dat, dat, dat, dat stelt dat niet op prijs... Dan nou, ja, ga op. dan maar naar, naar Rusland en Scandinavië. Daar staan de jagers je al op te wachten. Ja, Meneer Spijker, reageer het als u wilt? Nou, dat is... Dat, ik vind het jammer om het zo te zeggen, want de natuur is inderdaad... het landschap is veranderd, zo moet je het eigenlijk zeggen. Het landschap is inderdaad veranderd. 100 jaar geleden was het landschap inderdaad veel opener dan nu. Toen was er geen bos. We hebben Die, die woeste gronden hebben we met boompjes... omdat we dat als productie... Uh, ja, maar dat open, land, dat open landschap, die heidevelden van een dikke eeuw geleden... was gewoon het resultaat van overbegrazing door schapen. We mogen in onze handen knijpen tot die schapen weg zijn. Een einde aan die overbegrazing. Kan de natuur weer haar gang gaan? Kan er weer bos groeien? Dan is het weer niet goed. Maar goed, het agrarische landschap is drastisch veranderd hoe het werd verkeerd en daardoor, daardoor verdwijnen heel veel boerenlanddieren. En dat kunnen wij inderdaad, uh, dat is heel jammer, en, maar op een gegeven moment is dit inderdaad een constatering. Maar wij mogen toch, denk ik, alles op alles zetten om dat landschap nog zo aantrekkelijk te maken voor een paar boerenlanddieren ja. om die ja. te behouden. U gaat dat, zelfs zover dat u Coroen dus uit Zweden laat komen, hè, inmiddels? Nou we laten nog niks komen, maar die uh, dat, dat, dat, dat wordt wel aan gedacht. Ja. Mag ik even vragen, is het Gof dan, is buis? het, is het dan goed voor het Corvoen of is het goed voor ons? Als u soort ja, acties is, onderneemt? Is... Het is natuurlijk goed voor het koron. En uh, nou, ze daarom ook rond het, het landschap wordt daardoor aantrekkelijker. Kijk, koren is symboolsoort. Het gaat niet alleen om koren, Maar het gaat om het open landschap. We hebben hier op de zollans zo'n 1100 hectare, 1200 hectare heide. Dat is het grootste aaneengesloten uh, droog heidegebied van West-Europa. Nou, willen we dat verdwijnen? Doen we niks. U, maar, u had we bijna niks. het woordje natuurgebied in uw mond nee. genomen. Maar u slikte dat net op tijd in. Het <lacht> <lacht> uh, heidegebied is een boerenland. Een oud-boerenlandschap. Nee, ja, dan zijn we het helemaal eens. M mijn bezwaren zijn absoluut niet tegen het landschap. Ik vind het ook prachtig op de Salantse heuvelrug. Ik vind het fantastisch dat er zoveel mensen daar dat landschap in stand houden. Als ze het maar geen natuur noemen. Waarom, waarom ligt dat gevoelig? Nou, omdat het, omdat, uh, om dit, dit type mooie landschap in stand te houden... moet je juist tegen de natuur inwerken. En, ja. en om er dan een bordje natuurreservaat bij te zetten... en de mensen onder het mom van natuurgeld uit de zak te kloppen... dat gaat mij te ver. Ja. ja, maar vergeet, vergeet één ding dat de Nederlandse natuur inderdaad... Uh, Alf natuurlijke landschap is, maar daarom is het niks minder mooi. Daarom is het ook ontzettend een aantrekkelijk landschap. Wij hebben in heel de hele wereld komt geen, landschap, geen land voor waar we vogels kennen. Omdat het boerenlanddieren zijn die het heel aantrekkelijk vonden hier. Uh, alleen wij vinden dat niet meer belangrijk. En uh, nee, laat ik het anders zeggen, uh, door de economische omstandigheden is het niet meer te doen om nee, dat landschap nee. zo te onderhouden. Vind, vindt u het belangrijk, de strijd die u voert? Doet u dat met heel uw hart en ziel? Ja, ik doe het met helemaal uit de ziel en ik zou het uh, een, een uh, heel erg jammer vinden dat zo'n soort nogmaals, het is een symboolsoort, want als deze verdwijnt, ja. zullen we meer kunnen verdwijnen. Is het niet alleen jammer, maar dan moeten wij ons elkaar vragen, wat hebben wij hier uh, laten lopen? Het is, kijk, niet alleen hier in Nederland heeft het moeilijk, uh, en niet alleen het koron heeft, uh, heeft het moeilijk. Er zijn veel meer soorten. Ja, die het wat we nog hebben. eens een paar dan, die ook uh, die hierna dan gaan verdwijnen? Nou, er zijn meerdere boerenlanddieren die aan het verdwijnen zijn. Dan noem ik het kempaan, ik noem het Veldlever, ik noem het de Kuiflever, ik noem de grut ik noem de Tureluur. Allemaal boerenlanddieren die het ontzettend moeilijk hebben. En die verdwijnen ook. Ja, die gaan mee in de slipstream van het kogoen. Nou, dat zijn natuurlijk soorten die op iets andere boerenlandgebieden voorkomen. Maar wat wel boerenlanddieren zijn. En gaan er mee. Het is zoals gewoonlijk een kwestie van niet kunnen kiezen. Je moet kiezen of je wil. Uh, uh, kievieten en grutto's hebben. En dan moet je dus boerenland hebben. Of je wil echte natuur hebben. Ja, ja en uh, dan is het dag grutto daggrutto, dagkenfaan, uh, dag En, wat, campan, en wat, komt dag voor, wat komt daar dan voor in de plaats? Dan komen daar beestjes voor in de plaats die zich, die zich wel hier thuis voelen. Zoals? Dan moeten we even kijken of we daar enthousiast over zijn. Ja. Ja. Nou, kunnen we stel, je, stel je voor dat we vanaf nu ophouden met uh, uh, het bedje te spreiden voor het korhoen. Ja. Dan kunnen we A, houden we een heleboel geld over... Uh, waar we echt de natuur voor kunnen gaan uh, beschermen. En B, kun je gewoon afwachten wat er gebeurt. Want ah, de ja. natuur dan is namelijk nou, dat datgene waar je, wat je ja. niet van tevoren bedacht. Nee. hebt. wat vanzelf maar wat, gebeurt. Wat, wat zou er dan voor een beest te zien kunnen zijn, want we nou, willen iets zien natuurlijk. Nee, was... ja, dat ga ik niet beloven. <laughs> er nee, oh, dan... nou... <laughs> zijn echte verkiezingen. Uh, we gaan toch ook niet, uh, geen verkiezingen houden omdat we niet zeker weten nee. wat er na afloop zal gaan nee. gebeuren. Ach, Ach, meestal dan ben je er ook het... voor een ont ontpoldering van de Hedwiegerpolder. Om, <laughs> om die natuur gewoon maar zijn gang te laten gaan. Een domme vragen zijn alleen heel kort te beantwoorden. Ja. ja. Okay. <laughs> Goed. Arend hartelijk dank. Uh, de boswachter van het Nationaal Park zal ah, ons ja. hebben. We gaan afwachten hoe het verder gaat. Oké, okay, tot ziens.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 Chasing Pirates van Nora Jones. Ja, we gaan uh, praten met Govert Buis. en daar hoort een tune bij, maar die hebben we even niet. Uh, de rubriek Zwart-Wit, Govert. We gaan het hebben over het voorstel van PvdA-voorzitter Hans Spekman. Hij wil graaiers in het uiterste geval uit zijn partij gooien. Laten we eens even luisteren naar over wat voor mensen hij dan heeft. Weet u, kent u het salaris uit uw hoofd? 665.000 euro ontzettend veel geld. En hij heeft een soort van uh, afkoopsom gekregen... omdat hij uh, bij zijn vorige baan een bonus kwijtgeraakt is... die daar nog wel werd zou zijn uitbetaald als hij niet weggegaan was. Herfkens werkte in New York voor de VN... en kreeg vier jaar lang een huurvergoeding van Nederland. Bijna 200.000 euro. Dat was in strijd met de regels, maar, zegt minister Verhagen... Herfkens deed het niet met opzet. Ik heb mijn opvattingen over uh, de maatschappelijke verantwoordelijkheid... die het draagt als onderneming, ook bij het samenstellen van je beloningspakketten, eh, nooit herzien. Dat heb ik het duivelsdilemma genoemd. Ja, dat was uh, achterin volgens Lodewijk de Waal, die de bonussen bij ING verdedigde. Iets over Evelien Herfkens, die bij de uh, Wereldbank werkte. En Wim Kok, die zichzelf verdedigde bij de Commissie de Wit. Ja, Govert, hebben ze bij de PvdA daar nou extra last van, van dit soort mensen? Of is dat bij alle partijen een probleem? Nou, het is bij alle partijen wel een probleem. Maar sommige partijen hebben, hebben inderdaad minder last van. Omdat het meer uh, bij hun eigen uh, uh, levensvisie past, zou je kunnen zeggen. Dus bij de VVD is dat niet zo'n heel groot probleem als mensen uh, royaal uh, verdienen. Want dan zeggen: ja, dat is toch heel belangrijk dat mensen veel uh, verdienen. Dat, dat, uh, daar moet je ook juist geen enkele maatregelen opnemen. Uh, de Partij van de Arbeid staat natuurlijk voor solidariteit. en uh, Eerst op te komen voor de onderkant van de samenleving. En als mensen zich dan uh, na het en ieder geval de indruk wekken, zich over de rug van die idealen, als het ware, omhoog te werpen en dan uh, voor hun eigen gewin te gaan, dan is dat wel buitengewoon mm. storend voor het uh, beeld. Zoals uh, gelijks geldt bij het CDA, dat ze zeggen van ja, het uh, maatschappelijk middenveld is soms heel erg belangrijk, uh, dat mensen zelf initiatieven nemen, als dat dan vervolgens een aantal bestuurders zijn, die uh, zich ook als een beetje met de zonder koning gedrag uh, daar, daar, daar, daar opstellen. Dus het, zowel CDA als Partij van de Arbeid hebben daar allebei last van, en eigenlijk ook nog om een extra reden, omdat zij eigenlijk van oudsher een beetje, ja, hofleveranciers zijn geweest voor banen in de publieke sector. Hm. Dus, uh, dus zit er zitten relatief is, veel mensen dus met Er zitten relatief veel mensen, ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, heb jij in een CDA-commissietje gezeten... om te proberen een ethische commissie te maken voor het CDA... maar en ik begrijp dat dat niet helemaal is gelukt. Ja, nee hoor, dat is wel gelukt. Alleen, uh, je zit dan met een dilemma... en dat is het, altijd het, het, het, het ethische dilemma van deze Dan Moet je dan een code vaststellen... Uh, waar je dan precies zegt, van, nou, dat mag wel en dat mag niet... En uh, nou, overal waar je codes vaststelt, krijg je als het meteen krijg je calculerend gedrag. Van uh, oh, dit valt al net binnen de regels. Je kunt mij niks maken, want en zo. En eigenlijk wil je een soort van grondhouding hebben je zegt van, nou, en dat daar, het niet nodig is. Dat het niet, niet uh, nodig is en dat je, dus het moet eigenlijk veel meer zijn dat je een voortdurend ja een soort van Kijk, en in het verleden hadden partij van de Arbeid, uh, CDA en zo. Die was, je kwam uit een bepaalde ja, cultuur uit een zuil, het socialistische overtuiging... dat deelde je met elkaar en daar hoorde dan gewoon ook een bepaald gedrag daar ongeveer bij. Nou, die, die band is veel losser geworden. En dus uh, sowieso vonden we het erg moeilijk in de afgelopen decennia... om elkaar aan te spreken op, uh, op gedrag en op waarden en normen enzovoort. Daar moeten we het even niet over hebben. Uh, dus dat vond men... Uh, dus dan, en je merkt ook in het bedrijfsleven dat men dan de laatste jaren zegt... van ja, dat kan toch niet? We moeten toch wel degelijk elkaar aanspreken op wat wel en niet kan. En dan krijg je een soort van woekering van, van codes allemaal... Ja. Ja. Uh, wat maar een heel, heel klein deel de oplossing van het, van het, van het, van het probleem is. Dus moet... Maar het is dan toch wel heel duidelijk. Als Hans Perkman zegt, nou, we zetten gewoon in die code boven een bepaald bedrag. Dat vinden we gewoon graaien. Nou, lijkt me duidelijk, toch? Ja, dan kun je zeggen, van, iedereen die boven de balken en de norm verdient... Die, die, mag, die mag geen lid worden van de Partij ja, van de Aargeid. En die uh, ja. Nou, dat is een heel, heel maar heldere maar. regel. Geen ja, om uh, ja, ik, ik vind die balken en ook, vind ik zo krom als maar kan. Want de minister-president, weten we allemaal... die hoeft dus naast zijn salaris hoeft geen cent uit te geven. Alles wordt voor hem geregeld. Auto's, vervoer, telefoons. Dus dat moet hoger? Dat moet dus hoger. Nou, kijk, over, het algemeen, over, ja. Het, ja, over het algemeen is dat bij elke baan die op dat niveau ligt... wordt alles ook geregeld. Dat is, uh, dus de, behalve, we hebben bij vrije ondernemers, maar je gaat met de, de van Axel Nobel of noem maar op. Die hebben alles. wordt dan ook voor hen. Zelfs dus, dus afscheidsfilmpjes. Dat, dat lijkt mij niet zo'n <laughs> zo heel groot. Uh, ja, dus hoe noem je dan? Het gaat, het, het, het gaat in het algemeen om, denk ik, dat. dat uh, en met name nou de wijze waarop Kok bijvoorbeeld inderdaad een, um, ingestemd heeft bij, juist bij banken met een uh, beloningsstructuur. Daar heeft hij gewoon als commissaris verantwoordelijkheid voor genomen. En daar heb je als partij buiten gewoon veel last van. Mm. Uh, want dat betekent dat als je iets zegt, zeg ja, maar je kijkt eens jouw oudbewindslieden, uh, ja. jouw leden ja, Dus die dan, die dan is het doen, toch dat... logisch dat Spekman denkt, nou daar ga ik nou maar eens gewoon eens wat aan doen. Want ik heb daar geen zin Ja, nee, ik vind in. het ook heel erg, heel, erg, heel, erg, heel erg logisch. Ik vind, uh, je moet wel er, erg uitkijken met een soort van regelneverij. Uh, uh, dus je moet... The cat regelmatig met je, met je mensen spreken over uh, nou, wat hen drijft, waarvoor ze dat daadwerkelijk doen. En je moet, er moet een soort van, van breder gesprek zijn in een, in, een, in een partij. En niet alleen van, check, hier ga jij een, een, een uh, grens over en uh, dus lig je eruit of, of lig je erin. Maar je moet dus zo kijken dat er een soort van cultuur is. Kijk, De SP is daar doet een heel ander beleid. Maar ja. doet dat wel in feite heel erg strak natuurlijk. Maar dat draagt toch bij aan de geloofwaardigheid. Nou, iedereen die uh, in dienst van de SP als vertegenwoordiger is, die moet zoveel afdragen. Nou, dat gaat Le het dat, weer, op, dat levert ook weer gedoe op Dat levert ook gedoe op, gaat ook weer heel erg, heel erg ver. Maar uh, dat je zorgvuldig bent in de, in, de, uh, in de keuze, met name ook als het gaat om mensen die jou vertegenwoordigen. Hè, of die op een bepaalde manier toch publiek met jou geassocieerd worden. Ik uh, denk dat dat heel erg uh, belangrijk is. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat, dat hij dat doet. Nogmaals, ik denk dat het erg, uh, je moet erg uitkijken dat je zegt van nou dit mag precies wel en dit mag precies hmm. niet. Maar uh, je zegt het ja. moet een soort algemeen gesprek zijn. En eigenlijk ja. zeg je mensen moeten toch gewoon een bepaalde overtuiging hebben om bij een bepaalde een bepaalde overtuiging om bij een bepaalde, bepaalde maar eh, partij te horen. juist bij zo'n brede volkspartij zoals het CDA en de PvdA... is dat niet heel erg lastig? Want dan heb je natuurlijk mensen met hele diverse achtergronden. Nou, dat is dus heel erg belangrijk... van, welke, eh, van welke, welke, welke interne partijcultuur bouw je op. En is dat inderdaad heel erg sterk gericht op uh, macht... het behoud van macht, het wordt een soort van carrièreorganisatie. Uh, als je dat ziet gebeuren, dan moet je echt op de rem trappen. En dan moet je zeggen, daar ja, ja. Je, dat, dat, dat, dat moeten wij gewoon niet doen. Je kan toch doen, ook voor doen? heel eerlijk delen zijn... en toch zelf heel veel verdienen, is dat per ik, vind, ik, snap, ik snap het debat niet zo goed. Waarom is dat een probleem? Nou, Stel debat... dat Hans Weijers, die, verdient, die heeft miljoenen verdiend de afgelopen jaar. Stel dat hij voor eerlijk delen is. Dan mag hij toch lid worden van de Partij van Arbeid? Nou, het debat zit er met name in... Uh, publie... Als dat in het delen is, hoor, voor het het mensen in, denken... Het, het, het, kijk, het, het debat zit er met name in publieke functies. Hè, uh, of semi-publieke functies. En ook met name dan functies die als het ware verkregen worden... op grond van het feit dat jij... PvdA-lid bent, of dat je CDA-lid bent. Of hmm. Dus als je profiteert dus, van je partijlid, in feite, in feite, ja. En, en, en, en dan krijg je dus heel snel het beeld van, oh, dat zijn zakkenvullers. Uh, en dan is het ook niet heel on, onterecht. Dus als je dan zo'n soort van klikje krijgt van mensen die zichzelf uh, ook baantjes toespelen. En, kijk, ik vind het, maar dat geldt over de hele beloningsdiscussie uh, in zijn algemeenheid. Kijk, een, een vrij ondernemer die risico loopt en die ineens heel rijk wordt, uh, ja, die heeft ook het risico gelopen. Maar als je meer in de, in de gestructureerde banen zit, zeg maar, waarin uh, je Eigenlijk geen risico loopt, maar wel dan eens enorme bedragen gaat, gaat opstrijken en dat eigenlijk dan doet op basis van het feit dat jij lid was van ja. een partij. Mm. Ja, daar ik denk je daar, uh, dat dat echt kwalijk is. Maar Kok is nooit en... commissaris geworden omdat hij pvda van de A lid was. Maar wel omdat, toch? Hij nou, omdat, was geweest. omdat hij omdat hij omdat hij uh, premier was en juist ook omdat zo'n raad van commissarissen die wil men ook breed samenstellen, ook van uh, verschillende politieke overtuigingen mm. daarin enzovoort. En dan uh, dus, dus wel degelijk op die, op die gronden okay. wordt hij dan uh, benoemd. We gaan dus, afwachten ja. wat eruit gaat rollen bij dus de Dus ik hoop niet echt dat het een, een, een strak codepapier code wordt, maar begrijpelijk dat je daar goed, goed aan aan besteed als partij. Dus oké. Okay. Ja. Tijd voor onze dichter bij de dag André Degen. Goedemiddag. Goedemiddag. We zijn wel benieuwd eigenlijk. We wel benieuwd eigenlijk. Nou, oké. Okay. De titel is kroonjuwelen. Het is crisis in ons land. De kip holt hard achteruit. Te weinig haantjes op de Salamse heuvelrug. Die zitten allemaal in Den Haag. De vrouwtjes houden zich schuil in de schaduw van Chagrijn. Van het korhoen verliep de verblijfsvergunning, voortaan vogelvrij. De kroonjuwelen van Nederland versplinterd in fracties. Wie regelt de zorg voor oudere mannetjes? Wordt de immigratie uit Zweden een halt toegeroepen? Politici met een hoge graaibaarheidsfactor hebben hun rode veren afgeschud. Wie heeft integriteit in zijn portefeuille? Ja, er kwam een hoop langs van het afgelopen uur. André Degen. Hartelijk, hartelijk dank. We zetten jouw gericht op onze website. Dit is de dag.nu. We bedanken onze gasten, Geer Tomlo, Dekkers en Govert Buis. En, en dan meteen na drieën de vraag wie het beste een bekeringsverhaal van een asielzoeker kan toetsen. Is dat de IND of een dominee? De rechtbank in Zwolle kwam kort geleden tot een opmerkelijke conclusie.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 Als de 360 doen We yeah. waren dankbaar in Parijs toen deze van Merci voor op de beach. op die beach. Doe de 360. Yeah. Doe de 360 voor het Doe de 360.nl.